10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Emiel Roemer, de leider van de SP, reageert zometeen op de armoede-monitor. U hoort het in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Jan van der Putten. De zorgverlening in het Ruwaard van ziekenhuis in spijken was tussen 2010 en 2012 onder de maat. In een hard rapport zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg... dat de problemen niet beperkt bleven tot de afdeling cardiologie. Nou, het is ernstig, omdat uiteindelijk gaat het over de patiëntveiligheid. En dat moet je borgen. Dat moet ook je enige belang zijn als ziekenhuis en als medische staf. En dat gebeurde niet. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis werd in 2012 onder verscherpt toezicht geplaatst. Directe aanleiding waren de hoge sterftecijfers op de afdeling cardiologie. Leidde afgelopen zomer tot het faillissement van het ziekenhuis. Minister Ascher van Sociale Zaken hoopt dat het pensioenakkoord deze week wordt gesloten. Dat zei hij in het NOS Radio 1-journaal.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 Hij had net zelf besloten in de afgelopen dagen... welk gedicht hij voor zou lezen uh, zelf bij de ceremonie. En iemand gaat nu datzelfde gedicht, dus zijn eigen keus... ook op de ceremonie ten gehore brengen. Verder is de familie bezig een, uh, een, uh, een statement te schrijven. En dat statement zal ook uh, tijdens de ceremonie voorgelezen worden. Ahmed Fouad Nejem is een van de bekendste dichters in de Arabische wereld. Zijn werk is vaak politiek beladen. Tijdens de Arabische Lente in 2011 werden Nejems gedichten gebruikt... ...door vele Egyptenaren als inspiratiebron. Het weer nog hardnekkige nevel en laaghangende bewolking. Verder weinig zon en het wordt ongeveer 4 graden. Morgen wat regen of motregen. Donderdag kan het aan zee gaan stormen. En vrijdag is er kans op hagel en sneeuw. Eens kijken of we naar de verkeerdere kunnen. Ja, John Waar nou, staat het vast? Nou, op 17 plaatsen is het langzaam rijden stilstaan... met een totaal lengte van 85 kilometer. Nog wel veel vertraging richting Utrecht op de A28. En ook rond Den Haag is het nog vrij druk door een ongeluk op de A12. Richting Den Haag bij Nooddorp bestaat 10 kilometer. Inmiddels zijn alle reisselken weer vrij. Daar staat het ook nog flink vast op de A13, komende vanuit Rotterdam. En op de A28 naar Utrecht tussen Harderwijk en Strand 0 de 11 kilometer. Bij Strand 0 is de rechterreis ook dicht. Je kunt er ook het beste bij knopen. Het Hattemoebroek-Ombrij via Apeldoorn over de A50 en de A1. En op de A67, Venlo richting Eindhoven. Er staat er een ongeluk met een vrachtwagen... tussen afrit Liesel en afrit Zomeren, 6 kilometer. Bij het Zomeren wordt al het verkeer over de vluchtstrook geleid. Hey John, ja? weet je wat een tonderswam is? Een wat? Tonderswam. Geen idee. Blijf even luisteren, want die verdwijnt met kilo's tegelijk uit onze bossen. Oké, okay, ga ik doen. Je het zo, bij de KRO.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 Sven Kokkelman. SP-leider Emiel Roemer over de snel toenemende armoede. Staatsbosbeheer opent de jacht op de zwamme dieven. Ook internetwinkels draaien in de Sinterklaasperiode fors meer omzet. Op, een, in, op de drukste Sinterklaasdag verwachten wij... ongeveer drie keer zoveel pakketten te versturen... dan op een gemiddelde dag in het jaar. En het ochtendhumeur van Mart Smeets, het is bijna 6 over tien. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. De armoede in Nederland, dames en heren, snijgt, stijgt snel. 1,2 miljoen huishoudens hebben te weinig inkomen om alle rekeningen te betalen. Dat zijn er 150.000 meer dan een jaar eerder. En die stijging zet door in 2013. De leider van de SP is inmiddels met allerlei vertragingen met de trein... ...gearriveerd in Den Haag. Emiel Roemen, goeiemorgen. Goedemorgen. Autostuk? Nee hoor, ik ga heel vaak met de trein, zeker als het in Den Haag moet... ...als het verkandelt openbaar vervoer, doe ik dat. Juist, goed. Nou, 1,2 miljoen huishoudens, 150.000 meer... Ik zei het al. Koppen maar even in. Ja, het is inderdaad het inkoppen. Maar het, het is gewoon te, te zot voor woorden. Uh, ik, ik, ik ben gisteren in Amsterdam in de Indische wijk geweest. En daar ben ik op huisbezoek geweest met mensen die inderdaad gewoon niet rond kunnen komen. Als je ziet wat voor een ellende achter die voordeuren plaatsvindt... dan is het te zot voor woorden. En zeker in zo'n rijk land als Nederland... waar de afgelopen tijd het aantal miljonairs ook nog eens met 13% is gestegen. Dat zegt genoeg. Ja, en dus? En dus moeten wij nu eindelijk eens werk maken om armoede uit Nederland te krijgen. En zeker onder kinderen. Dat is ook fors gestegen. Nu ja. 384.000. Ja. Dus de koopkracht van die mensen moet gewoon fors verweterd worden. Hebt u de vicepremier vanochtend in het Radio 1 Journaal gehoord? Lodering nee. Asscher, tevens minister van Sociale Zaken die zegt ook dat hij daarvan geschrokken is... en dat ze er alles aan doen om dat cijfer terug te dringen. En dat met name de armoede onder kinderen de absolute topprioriteit is... en van de staatssecretaris Jette Kleinsma. Nou, als het dat is, dan zullen ze waarschijnlijk vandaag met nieuwe plannen gaan komen. Want de huidige plannen die ze van de week hebben voorgesteld... leiden alleen maar tot meer uh, armoede, meer werkloosheid, meer armoede onder kinderen. Dus dan zullen ze het uh, roer drastisch om moeten gooien. Ja, wat zouden ze dan bijvoorbeeld moeten doen wat u betreft? Nou, we hebben een aantal voorbeelden uh, gegeven een aantal voorstellen gedaan. We hebben afgelopen week ook een onderzoek gedaan onder de Nederlanders... Uh, wat ze zouden vinden van een inkomensafhankelijke kinderbijslag. Daar is ruim 70% een voorstander van, want waarom moeten mensen met allerhoogste inkomens... Inkomens, ook kinderbijslag krijgen terwijl de mensen met alle allerlaagste inkomens het zo hard nodig hebben. Je zult iets moeten doen aan de eigen risico in de zorg en de oplopende zorgpremies, die zijn voor veel mensen is dat onbetaalbaar aan het worden. Ja. Dus je zult echt aan de koopkracht moeten gaan werken en ja. investeren in de economie om mensen aan het werk te krijgen want is vooral ook heel veel mensen met een baan die in de armoede zitten, de zogenaamde ZZB'ers die uh, ongeveer 15 uur per week werk kunnen vinden. En dus gewoon in de armoede zitten. Dus er moet een hoop gebeuren. Ja, mensen met dubbele banen. Ja. Uh, ook nog in het nieuws deze week. Uh, ja, tegelijkertijd, uh, het kostte ontzettend veel moeite om dat herfstakkoord voor elkaar te boksen. Uh, daar is al veel van de bezuinigingen afgegaan. Dat wil zeggen uh, anders verdeeld dan oorspronkelijk het, uh, de bedoeling was. U zat daar niet aan tafel. Dus u hebt daar ook een kans uh, uh, voorbij laten gaan om uh, uw stempel te drukken op dat beleid. Nou, daar zat eigenlijk helemaal geen kans. Want uh, die 6 miljard Bezuinigingen bleven op tafel liggen. En dat is nou een van de grote boosdoeners waarom die armoede de afgelopen jaren zo enorm is gestegen. Ja, dat komt ook door bezuiniging... de economische recessie. Nee, maar het is ook de manier waarop je vervolgens met de economie omgaat. Als je maar door blijft bezuinigen, hard blijft bezuinigen, betekent dat oplopende werkloosheid en ja. dalende koopkracht. En dat ja. is al vijf, zes jaar op rij. Ja. Maar goed, dan mensen... komen we weer in de eeuwige discussie over de 3%-norm van nee, Brussel terecht. Dus de, de, de feiten zijn dat mensen de afgelopen 5, 6 jaar in koopkracht op achteruit zijn gegaan. En mensen dus gewoon 1,2 miljoen mensen gewoon niet meer rond kunnen komen. Ja. Dat is een kwestie van koopkracht, van inkomen en dat moeten ze dus omhoog. Ja, maar hoort dat tegelijkertijd hoe triest en schrijnend ook, ook niet gewoon bij een recessie. Nee, dat zijn politieke keuzes. Want als je aan de ene kant toestaat dat miljonairs met 13% stijgen... als we wel uh, dure vliegtuigen gaan kopen... als we wel de verspilling in de zorg niet aanpakken... dan zijn het gewoon politieke keuzes die je wilt gaan doen. Ja. En de meeste economen in Nederland zijn er zelfs over eens... dat je nu in plaats van te gaan bezuinigen moet gaan investeren... in het midden- en kleinbedrijf, investeren in de economie... zodat mensen een baan krijgen ja. en dat mensen een fatsoenlijke baan krijgen. En ja, dat is een nieuwe doelgroep geworden, de detailhandel. Ja, het is niet, geen nieuwe doelgroep. Die staat al jaren onder druk. We hebben oh. niet voor niks al jaren geleden onderzoek gedaan... onder midden- en bedrijf om te kijken wat de grote problemen zijn. En daar zie je de grote klappen vallen. Ja. Zeg, zolang uw partij bestaat... heeft u altijd getamboureerd op armoede in Nederland. Ja. Maar heeft dus blijkbaar weinig effect gehad. Nou ja, daar zul je in de, tweede, in de Tweede Kamer een meerderheid voor moeten hebben. Dus laten we mensen nu maar eens doordringen. Daar waar wij in colleges zitten op gemeentelijk niveau... zie je dat we daar heel veel aan kunnen doen. En het zou nog mooier zijn als we het landelijk ook zouden kunnen. Ja. Um, de SP heeft Maurice de Hond laten onderzoeken... hoe Nederlanders aankijken tegen Roemenen en Bulgaren. Ja. En dan blijkt dat 8 op de 10 vindt dat die hier niets te zoeken hebben. Heeft, heeft dat ook dat alles de... met die armoede te maken, namelijk met werkgelegenheid? Nou, niet alleen voor de mensen hier, maar ook voor die mensen daar. Je krijgt een enorme rondtrekkend circus van mensen... die hun armoede in hun eigen land uh, eigenlijk... Ontvluchten op zoek naar, uh, naar een uh, redelijk bestaan. Maar de gevolgen zijn dus dat je. Uh, behalve dat al die mensen rondtrekken. Je hier een enorme uitbuiting van dat soort mensen zien. We hebben dat jaren geleden natuurlijk al veelvuldig gezien met Poolse werknemers. En de kans is natuurlijk mega groot dat dat nu bij Roemeense en uh, uh, Bulgaarse werknemers ook gaat gebeuren. Ja, en, dus? en dat moet je niet willen. En dus zul je weer uh, afspraken moeten maken over werkvergunningen. zodat je kunt voorkomen dat ze massaal deze kant op komen. Ja, maar het is vrij verkeer van uh, personen en goederen. hè? Ja, en daar moet je dus vanaf. Uh, daar moet je dus afspraken over maken en zorgen dat dat dus niet meer kan. Op 1 januari het is, gaat dat dat, in. Is de, dat is de basis van de Europese gemeenschap? Nee, dat is niet de basis. Van de, dat is de basis van een aantal mensen, waarschijnlijk uh, multinationals en, uh, en zo, die graag willen dat we gaan uh, concurreren op arbeidsvoorwaarden. Nee, maar dat is de basis van het hele Schengen-verdrag, meneer Roemer. Ja, maar dat betekent dat iedere uh, afspraak die er staat, die staat er tot er een nieuwe afspraak gemaakt is. Wilt u af van Schengen? Ik wil, af van, uh, ik wil een toevoeging daaraan dat je in uh, dit soort zaken weer kunt spreken van werkvergunningen. Zodat je kunt voorkomen dat die mensen deze kant op komen. Dan wilt u dus af van Schengen? Nee, want Schengen gaat veel meer. Ik wil af van het feit dat wij de grenzen voor uh, landen die er totaal niet aan toe zijn. Roemenen en Bulgarije bijvoorbeeld. Om te voorkomen dat die massaal deze kant op trekken. Dus u wilt dat... in de dat... uitbuiting zitten. Dus u wij wilt... willen werkvergunningen weer, uh, zoals we dat eigenlijk tot 1 januari ook hebben. Willen we na 1 januari doorzetten. Wilt u dan Roemenen en Bulgaren voorlopig weren? Uh, die kunnen alleen komen als het uh, op basis van een werkvergunning, zoals we dat nu ook hebben. Dus doorzetten van het huidige beleid. En dat is eigenlijk wat Ascher eigenlijk ook zo graag zou willen, wat Cameron wil in Engeland. Ik las vanmorgen in een van de kranten dat het CDA daar nu ook open voor staat. Dus dan zou het zo'n meerderheid van de Tweede Kamer kunnen zijn die minister Ascher oproept om dat in Brussel dan ook maar te gaan regelen. Juist. Met andere woorden, de deur verder dicht voor Bulgaren en Roemenen en ze niet uh, vrij toegang geven tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Precies. Hebt u al gesproken met Marine Le Pen... Die gaan doen, ook niet. Ik vraag het, omdat uit, uit een peiling blijkt dat 100% van de PVV-kiezers ook vindt dat de grens voor Roemenen en Bulgaren dicht moet, tegenover 82% van de SP-achterban. Dus dan kunt u net zo goed met wilders gaan fuseren. Nee, we, we, never nooit, maar dat is een beetje een flauwe vraag. U weet donderst goed dat uh, uh, partijen in de, in de uh, zeer rechtse hoek een totale andere waarde en visie op de samenleving hebben dan de sociale partij als de SP. Ja, maar l'extremse touche op sommige punten, zoals dat heet in het Frans, de extreme raken elkaar soms? Ja, soms. Zie je dat D66 en de SGP ook gezamenlijk gaan optrekken? En dan hoor ik die vraag ook zelf in de, in de pers. Ja, je hebt nu eenmaal wel eens dat andere partijen dezelfde visie hebben of een mening hebben over een onderwerp als jou. En dat heb ja. ik ook wel eens. We hebben ook wel eens een initiatiefwet samen met de VVD ingevoerd. Op ja. onderdelen kun je best wel eens een keer met elkaar overeen zijn. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat de partij a priori een totaal ander is als een partij als de PVV. Goed, dan even concreet. Gaat u met een concreet wetsvoorstel komen om te zorgen dat die Roemenen en Bulgaren buiten de deur blijven of alleen op een werk? vergunning hier aan het werk kunnen nou minister Ascher heeft eigenlijk al aangegeven dat hij het zelf ook wil. Deze week uh, is het debat over de begroting van sociale zaken. Dan zal dat zeker aan de orde komen. Ja. En uh, dan, uh, dan is het even afwachten of er überhaupt een initiatief vanuit de Kamer nodig is. Of dat de regering met de meerderheid van de Kamer het ook gaat proberen. Goed. Uh, en wat gaat u dan concreet aan de minister vragen om die armoede te lijf te gaan? Nou sowieso om uh, die, uh, uh, met een, heel snel met een plan te komen voor een inkomensafhankelijke kinderbijslag. En we zullen verder uh, uiteraard weer uh, met voorstellen komen om de koopkracht van de mensen met de laagste inkomensforsten gaan vergroten. We zullen in ieder geval weer pleiten... voor het afschaffen van de eigen risico in de zorg. En dat zijn maatregelen die rechtstreeks invloed hebben... op mensen die nu in een armoedige situatie zitten. Ja, en gaat dat iets uitharden dan? Bij een Kamermeerderheid heel veel. En wat dus gaat u dan we... doen om een Kamermeerderheid te krijgen? Want dat is ja, dat, ook opnieuw een flauwe vraag, het spijt me... maar dat is natuurlijk wel wat mensen denken... Ja, dat is ook een terechte vraag. En daarom is het goed dat u daar aandacht aan besteedt... en dat de kranten ervan vol staan. Ik ben gisteren, dus zoals ik al zei... ook in Amsterdam bij, deze, bij, bij dit soort gezinnen geweest. Ja. En dat, dat, dat gaat je echt uh, niet door de kleren, in de koude kleren zitten. Ja. Dan zie je wat armoede met mensen doet. En ik hoop dat alle Kamerleden dat de komende tijd ook eens gaan doen. Ja. En dan dit soort maatregelen gaan steunen... om de koopkracht van mensen echt te bevorderen. En dat we gaan investeren in de economie... zodat er banen bij komen. Ja, ik kan dat uh, roepen. En het, het is heel mooi als we daar... Het Meerderheid voor krijgen, maar ik blijf het zeggen, want daarvoor zit ik in de Tweede Kamer. Goed, en diezelfde Tweede Kamer, het is kwart over tien. Gaat u nu met de fractie vergaderen, want het is dinsdagochtend, hè? Zo is dat. Ik dank u zeer, meneer Roer. U ook nu welkom. Ook, Daag, dag, dag. De Sint is weer in het land. Ontzettend fijn om er te zijn. Niet alleen goed voor kinderen, maar ook voor ondernemers. Als je het hebt over handenwrijvend televisie kijken. Ja. Wij hebben handenwrijvend gekeken, ja. Sinterklaas is business. Daar praten we over enkele miljoenen, inderdaad. Deze week in Caro, Goedemorgen Nederland. Een van de grootste internetwinkels, Bol. Com verwacht dit jaar rond Sinterklaas tientallen procenten meer omzet te draaien. Verslaggever Martijn Gimiers ging kijken in het distributiecentrum van het bedrijf... en dat staat in Waalwijk. Nou, er is weer een bak vol met uh, cadeaus. Daniel Ropers, directeur van bol.com. Hier, uh, hier worden ze gesorteerd. Maar eigenlijk komen ze in deze computer binnen, Ja, alle bestellingen die nou, een uur geleden zijn geplaatst, die komen nu hier al binnen. En dan gaan er meteen mensen aan de slag om met een handscanner, met daarin een aantal bestellingen, langs de schappen te lopen. En we hebben hier enorm hoeveelheid gangpaden met 2 miljoen artikelen die op voort liggen. En die halen dan de bestellingen uit het, uit het magazijn, uit het schap, doen het in grote bakken, en dan gaat het naar de sorteermachine. Ongelooflijke grote hoeveelheid producten, en ook een enorme oppervlakte. Hoe groot is het hier eigenlijk? Eh, nou, ons deel is iets van 30.000 vierkante meter groot. En dat is, nou ja, om een idee te geven, dat is een drie kilometer lange winkelstraat van een meter breed. Ja. Nou, laten we eens even door zo'n schap lopen, want er, er ligt hier van alles: de schuursponsjes naast de boeken, de tupperware trommels naast de CDs. Nou ja, alles dwars door elkaar. Wat is nou het meest populaire product deze Sinterklaasperiode? Ja, natuurlijk speelgoed. Uh, natuurlijk we verkopen we ook van alles. Uh, koken en tafelen, cadeaus, elektronica. Maar het met afstand belangrijkste nu is speelgoed. Uh, want het is uh, Sinterklaas, het is een kinderfeest. En de Sint komt hier veel en vaak. En uh, verrassend, uh, terug van weg geweest... is dat er in het Furby, helemaal bovenaan uh, op de verlanglijstjes blijkbaar. Een pratend poppetje. Ja, ja zo'n klein zo zo zo tamagotchi. Maar dan zo'n echt van, ja, wat je kunt aanraken en die allemaal dingen doet... En, en uh, ja, sajant uh, nummer 2, uh, de Playmobil, het compleet ingerichte winkelcentrum. Nou, wie had dat gedacht? De internetwinkels en ook gewone winkels boeren goed bij Sinterklaas. Detailhandel Nederland verwacht zelfs een extra omzet van 515 miljoen euro. 15 miljoen meer dan vorig jaar. Maar hoe kan het toch dat we ondanks de crisis toch meer uitgeven rondom Sinterklaas? Hersenonderzoeker Victor Lammers schreef onder andere het boek De Vrije Wil Bestaat Niet... En heeft wel een antwoord. Nou, ondanks dat het crisis is, wordt natuurlijk rond Sinterklaas steeds meer marketing bedreven. En we weten alleen marketing, ongeacht wat mensen daarvan vinden... Of, wat, of dat ze misschien denken dat ze daar niet door worden beïnvloed... is toch altijd heel erg effectief. En de marketing die met name rond Sinterklaas wordt bedreven... is natuurlijk ja, een hele prettige sfeer, we willen elkaar cadeautjes geven. Ook natuurlijk de angst om daar niet bij te horen, de angst om het te missen. Uh, en wat ook altijd heel belangrijk is, ja, iedereen doet er mee. En we worden eenmaal altijd onweerstaanbaar... Gedreven om dat te doen wat andere mensen ook doen. En dus die, die drie factoren samen zorgen ervoor dat mensen toch elk jaar weer meer en sterker. en met een beter en een blij gevoel aankopen gaan doen voor Sinterklaas. Ook als ze geen geld hebben. Nou, dat wordt er niet zachtzinnig ingepakt, hè? Ja, maar... Nee, dat is die stansmachine die op maat de doos snijdt. Dat gebeurt ergens onder in de machine, dus daar wordt er nu geen product mishandeld. Het komt allemaal heel netjes straks bij die klant. En vervolgens komt die gesneden bol uh, gesneden een komkarton, wordt dan netjes om dat pakket gevouwen, automatisch ingepakt. Er komt een, uh, een, uh, een, een, mee, een, uh, een plakband omheen en een factuur op en dan is het uh, de deur uit. Hoeveel mensen werken hier nou op een gemiddelde werkdag? Nou, op een gemiddelde dag door het jaar werken hier zo'n 200 man, denk ik. Uh, misschien en, ietsjes meer. En rond uh, Sinterklaas? Ja, en nu uh, op pieken zijn hier denk ik 600, 700 mensen aan het werk. En als je het aanbod pakketten vergelijkt hè, met een normale dag... Hoe, hoe zit die verhouding rondom de Sinterklaasperiode? Nou, uh, op, een, uh, in, op de drukste Sinterklaasdag verwachten wij... ongeveer drie keer zoveel pakketten te versturen... dan op een gemiddelde dag in het jaar. Dus dat stelt nogal wat eisen, maar het is een hele hoop. Het zijn ongeveer 175.000 uh, zendingen die we willen doen. U staat hier de hele tijd met een hele grote glimlach, hè? Ja, dit is een. Weet je, Sinterklaas is een van de allermooiste feesten die we hebben. En ik werk bij een van de allerleukste bedrijven die er bestaan. En dat doe ik al heel erg lang. En we, het doet mij zo'n plezier om te zien... hoeveel klanten de voordelen van, van onze winkel hebben ontdekt. En, en, en, en de, ook... de dollartekens in uw ogen zie ik ook. Oh ja? Dan kijk nog <laughs> eens. Ja, maar dat is toch een mooie omzet zo? Ja, maar weet je, de omzet is het bewijs dat we iets doen wat klanten leuk vinden, wat klanten goed doen. En dat kun je me geloven of niet. Een van de absolute redenen dat ik al 15 jaar bij Bol.com zit, waarvan het grootste deel als algemeen directeur is. Omdat het zo ontzettend gaaf is om met iets bezig te zijn wat echt beter is. Maar je kunt toch ook gewoon zeggen, ja, fijn Sinterklaas, we hebben lekker veel omzet. Extra omzet. Dat ja, is toch zo? Ja, maar het is een gevolg van een dingen. Het is, niet, het is niet wat, ja, het is niet wat om gaat. Um, wat belangrijk is dat klanten voor Bolton komt kiezen en dat steeds meer doen. Dat doen omdat ze vinden dat we iets goed doen. Iets toevoegen aan hun leven. En dat maakt mij elke dag blij. En dat maakt die klanten hopelijk elke dag blij. En dat maakt, weet ik, alle 600 collega's op kantoor ook elke dag blij. En dat zorgt dat we elke dag weer met meer energie uit het bed komen. Om al die vele dingen nog beter kunnen, ook weer beter te doen. Alles voor een tevreden klant. Dat die tevreden klant tientallen procent een extra omzet met zich meebrengt, is uiteraard mooi meegenomen. Waar ze in ieder geval tevreden klanten hebben, is de grootste pepernotenfabriek van het land. Maar ook daar wordt continu in de gaten gehouden wat de klant wil. Want ja, die bepaalt uiteindelijk wat hij lekker vindt. En daarnaast zie je allerlei omgevingsfactoren van, van nieuwe impulsen. Van fruit, van extra chocola, van toevoeging van noten. Daarover meer. Morgen in. Morgen verder dus. Met alle klappen en bellen, vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom via Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks, wat moeten dieven met de tonderswam? Eerst nu toch een tumeur, hier in Martsmeets. Afgelopen zondag had ik de eer en het genoegen in een NS-trein te zitten die, enige tijd eerder, ingezet was om voetbalsupporters te vervoeren. Ik zal proberen het interieur van de trein te beschrijven. Troep, chaos, vies, stank, rommel, verderf. Overal rolden blikjes, lege bierblikjes. Naast me, lege en ook nog halfvolle flacons van gin, whisky, jenever of bourbon. Daaromheen, plassen alcohol die langzaam door het compartiment klotste. Verderop, kranten, gescheurd papier, lege chipshoezen, etenswarenzakken, plekken kots, twee lege pakjes Marlboro, een schoen en nog nauwelijks te herkennen andere troep. De aardige, geïnteresseerde NS-medewerker, die me vriendelijk ontving in zijn vervuilde paleisje, verexcuseerde zich direct. Hij meldde dat hij de schoonmaakdienst in Amsterdam al had gebeld, want zo kon deze trein geen gasten meer ontvangen, vond de keurig optredende conducteur. Ik keek verder de trein door. Een klein slagveld. Alsof een leger dronken lappen even was langsgekomen en in feite was dat ook gebeurd, maar het was wel op zondagochtend. In een ver verleden hadden we bij Studio Sport wel eens gesproken over het feit of we berichten over vernielingen en vervuilingen wel moesten tonen en erover moesten praten in onze uitzendingen. Ooit besloten we dat namelijk niet meer te doen. Preventief heette het. Iedere keer dat je erover sprak op de tv, was er een weekend later zeker een reactie. Wat de een kon, kon de ander immers ook. En dus besloten we, gesteund door menswetenschappers... geen melding meer te maken van het wangedrag van de voetbalsupporters. Het leek toen een zwakte bot, maar het leek ook te werken. Negeren hielp. Er niet over praten hielp. De andere kant op kijken hielp. Het vernielen en vervuilen nam ineens af. Er was een competitief element uit het bestaan van de fans gehaald. Hun weerzingwekkende gedrag werd niet meer publiek gemaakt... Op het station in Amsterdam klaagde een man dat er vers gebakken drollen in een coupé lagen en dat het er flink stonk. Het was nu twintig jaar later en weer liep ik een vervuilde trein uit. De NS-man stond er geslagen en bijna zielig bij. Hij deed zijn best om zijn excuses aan te bieden. Niet over praten, ontkennen, dat was ooit de remedie. Zo bouwden we ons eigen deficit op. Triple E, slappelingen zijn we. Mart Schmeids, morgen, het ochtend humeur van Kospostuma. Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigane, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été. Hello jolie, je suis pas d'ici.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 Pas un cadeau, une caresse, une ivresse, un seau un air de fête, une tempête de liberté. Un morito, je vais me coucher tard. Deux moritos, je vais me coucher Thomas Dutron, Je suis pas ici. het is vier voor half elf u, luistert naar de Caro op Radio 1. Er zijn tonderswamdieven actief in de Nederlandse bossen. De zwammen worden met tientallen tegelijk uit bossen gestolen. Staatsbosbeheer roept wandelaars nu op om alarm te slaan als ze de tonderswamdieven aan het werk zien. Rijn Zwaan is boswachter bij Staatsbosbeheer. Goedemorgen. Geen Rijn Zwaan. Ik zie allemaal collega's druk aan het telefoneren... en ik hoor van een van mijn collega's dat ze in een keuzemenu verzeild is geraakt. Uh, misschien dat de boswachter in uh, kwestie Rijn Zwaan uh, dan even kan opnemen. Dat zou fijn zijn voor dit uh, gesprek. <tiek> maar dat is gelukt. Ja, Rijn Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Rijn Zwaan. Sven Kokkelman. Meneer Zwaan? Ja? Wat is een tonderzwam? Een tonderzwam is een, een, een zwam die op, uh, op een, uh, een, een, een halfdode of een dode boom groeit... en dan op een beuk of op een, uh, een berg. Ja. En, en, en... Ja, die, uh, die, die ziet eruit als een, uh, een beetje een hoefvormig... zoals een hoef van een paard zeg maar. Een hoefvormige zwam die zich daar in de loop uh, van een jaar ontwikkelt... en die, uh, ja, in tegenstelling tot normale paddenstoelen die je alleen in de herfst uh, meestal ziet... Hè, de meesten zien alleen paddenstoelen in de herfst... Maar deze zwam die, die ontwikkelt zich in de loop der jaren. Dus die, die groeit en die, die, die kan al twintig jaar op een boom zitten voordat die volgroeid is. Juist. En waarom worden die met kilo's tegelijk gejat? Ja, dat is een goede vraag. Dat is ons op dit moment ook niet helemaal duidelijk. Uh, het zijn Aziatische uh, mensen die tot nu toe betrapt zijn uh, bij, uh, bij de diefstal van deze paddenstoelen. En ja, ze schijnen ze mogelijk te gebruiken in medicatie. Maar ja, wij tasten zelf ook nog wat in het duister wat nou hun uiteindelijke doel is met deze paddenstoelen. Ja, werden ze in het verleden ook al zo uh, massaal gestolen? Nee, niet bij ons bekend in ieder geval. En... Ja, het komt ook door het, ja, het nieuwe bosbeheer dat de dat Tondezwam het eigenlijk uh, ja, de laatste decennia steeds beter doet in ons land. En ja. Ja, nu denk één keer populair is bij de dieven. Ja. Er zijn landen waar je gewoon in het bos kan lopen en paddenstoelen kan meenemen. Dat klopt. Uh, en bij ja, als bosbeheer hebben er op zich ook, als het, uh, de, de lokale wetgeving ertoe staat, geen bezwaar tegen als mensen uh, een, een paar paddenstoelen meenemen voor eigen gebruik. Uh, en dan hebben we het niet over Tondezwam, maar gewoon over onze herfstpaddenstoelen, uh, zeg maar... Uh, hè, en op het moment dat ze dan dat doen uh, voor alleen een aantal voor eigen gebruik is dat geen bezwaar. Maar in dit geval gaat het om hele andere zaken. Want hier ja, wordt met geweld uh, paddenstoelen van een boom afgebroken die we uh, nou, misschien al twintig jaar hebben gezeten. En ja, dat is een heel ander verhaal. En ja. daar worden bijlen, rekenijzers en uh, een zagen voor gebruikt om, uh, om een paddenstoel van een boom te krijgen. Een, een, bijl, een, een bijl om een om de paddenstoel los te krijgen? Dat heb ik nog nooit gehoord. Een bijl om een paddenstoel los te krijgen? Ja, zo vast zitten deze paddenstoelen aan de boom. Ah, en loopt de boom daardoor ook schade op? Lijkt me wel als je er met een bel in gaat, toch? Ja, uiteindelijk de boom, ja, als die dood is, dan heeft hij er natuurlijk geen schade meer van. Maar als die half dood is, dan heeft hij op dat moment een, een, een mond, om het maar zo te zeggen. En het is het visuele aspect, hè? De, de andere bezoekers die, die kunnen ook niet meer genieten van deze mooie paddenstoelen. Juist. Goed, je mag ze dus niet uh, plukken? Nee, ze zeker niet. Dat is diefstal? Uh, dat is zeker diefstal, ja. En dus strafbaar? Ja, ja en daarmee ook strafbaar. Wat ja, straf... diefstalvernieling uh, um, ja, en, en andere wetgeving die daar op ons kan worden, die, die, die passen we er op zeker op toe. Ja, wat voor straf zit er eigenlijk op? Ja, dat is een geldboete. Juist. Goed, um, nou ja, ze verdwijnen dus met kilo's tegelijk uit de bossen. Uh, dames en heren, als u ze uh, ziet, die dieven, uh, dan, moeten ze, uh, dan moet u er melding van maken. Dat is, dat is de oproep die u doet. Uh, waar kunnen die mensen dan melding doen? Ja, het mooie is als mensen daar direct foto's van kunnen maken of kentekens kunnen noteren van auto's, uh, he, van daders. Ja. Uh, en dan in principe als ze de lokale boswachter kunnen bereiken, de lokale boswachter bereiken. En anders 88-44 uh, de politie bellen. En ja, op die manier uh, het melden en zorgen dat het uh, bij de juiste instanties terechtkomt. Goed. maar ze willen het liefste mensen natuurlijk op hete daad betrappen, want dat is in dit geval belangrijk. Ja. Dus foto's en, en, en, en beeldmateriaal. Bewijzen, uh, dus. Dat is ja, Ik begrijp het. belangrijk. Oproep is duidelijk. Rijn Zwaan, boswachter bij Staatsbosbeheer. Zit achter de tonderswamdieven aan. Ik dank u zeer. Het is half dank elf u. geweest dames en heren. Einde van deze uitzending. Snel door naar Jeroen Wielaert. Zerom, paddenstoeliefhebber ook. Goedemorgen. Mm -hmm. uh, Kantarellen plukken kan ik me van heel vroeger herinneren, maar tegenwoordig ja, lekker champignonnetje bij het vlees. <lacht> uh, Assen, daar staat de bus in een uh, simpel winkelcentrum. Assen en omstreken, uh, daar wonen uh, veel Molukkers... en die hebben natuurlijk ook het afgelopen weekend gehoord of gelezen over de kogels en de kapers 1977. Opnieuw zal een discussie losbarsten over excuses als gevolg van het verlies van Indië. Dat in lijn 1 van de NTR. Er uh, is een plaatje. Ik wil was... te oh, toch op de radio. 1. Jan van der Putten, begeleid door muziek met het nieuws. Goedemorgen. Ja, ja. Goedemorgen, staatssecretaris. <laughs> Steven is niet van plan om de medische zorg aan illegalen te verbeteren. Illegaal verblijf moet worden ontmoedigd, vindt hij. Steven reageert op een rapport van de Nationale Ombudsman. Die vindt dat illegalen nu te veel moeite moeten doen om aan zorg te komen. En daardoor gaan ze niet naar de dokter als ze ziek zijn.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 En minister Ascher maakt zich zorgen over het groeiend aantal mensen... dat een aantal kleine baantjes heeft om het hoofd boven water te houden. Ascher had het over de Amerikanisering van de arbeidsmarkt. Hij wilde met een nieuwe flexwet een eind aan maken. Als we willen dat mensen zich inzetten... dan moeten ze kans hebben op een echte baan. Al dus Ascher. En dat zijn de hoofdpunten. Dus ook aan met het vervolg van de Ochtendspits. Ja, laat ik eerst even beginnen met waarschuwen. Want in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. daar komt nog plaatselijke dichte mist voor. Nou, nog twee lange files op de A28 naar Utrecht. Tussen Afrit Ermelo en Strand Nulder. 9 kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. En op de A67 Venlo richting Eindhoven. Er staat al een ongeluk met twee vrachtwagens. Bij de Afrit Soberen 8 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. Ik kunt het beste bijknopend uh, zaarten Heikel uh, om via Nijmegen over de A73 en de A50. Dankjewel, John. Hier okay. nu Jeroen wielaert hooi met Lijn 1. Dit is Radio 1. NTR Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen. Die trein stond stil sinds 23 mei 1977 bij De Punt. Die zomer gaf scheidsrechter Frans Derks een interview aan het Parool. Hij stelde voor om met luiten op te trekken naar de trein... als besluit van die ludieke actie. Op een vrijdagavond sloot hij een eh, journalistenwedstrijd in Veenendaal. En na afloop was hij bij een ruime nachtelijke nazit. en ging op een flatgalerij een polonaise voor. onder het motto: We gaan naar de trein. We gaan naar de trein. Frans Derks. Het liep anders af. Een paar uur later begon de slotactie. En niet met luiten, maar met straaljagers, oezies en ander schietuig. Grof geweld was blijkbaar de enige oplossing. Afgelopen zaterdag verscheen in de Volkskrant... een mooi onderzoekstuk van journaliste Anna van S. En dat maakte natuurlijk weer veel los. Wij hebben vanochtend gebeld met toenmalige premier Dries van Acht. Maar die had niet zoveel trek in om in onze uitzending te reageren. Ik begin er niet aan, zei hij. Ik zou de kop van Jut worden. Uiteraard zal er straks in het nieuwe jaar al veel over, nog veel over worden gepraat. Dan komen het weer over, dan gaat het weer over excuses, mogelijk over schadevergoeding. In ieder geval, het is.. De lange schaduw van toen, van 1977. Wat denkt u? Moet er een nieuw onderzoek komen? Excuses eventueel? U kunt u erover meepraten op 0800 1121 0800 1121? Tweeten met hashtag Lijn1 en mailen met lijn1apenstaatje NTR.nl. muziek van uh, Masada, zonder luiten, maar wel ook cultuur uit de Molukse gemeenschap. In de bus hebben wij Noes Solisa, was destijds de woordvoerder van de jonge Molukkers... die bij de treinkaping betrokken waren. Uh, mijn voormalige collega van langs de Lijn, Rocky is aan de telefoon. En ook... Emerson Ter-Inate, die ook was gevraagd voor de bus, maar wegens uh, ziekte van in de familie niet kon komen, wel aan de telefoon. Hij is uh, lid van een van de organisaties, die de petitie heeft getekend, de onderste steen moet boven. Goedemorgen Emerson Ter-Inate. Goedemorgen. Even ter schets om de zaak neer te zetten. Mm -hmm. Waar gaat het om? Uh, het betreft dus de, ja, dus de onduidelijkheid uh, die er nog steeds bestaat... 36 jaar na de, de treinkaping, wat er daadwerkelijk in de trein is gebeurd. En wat is er volgens jou gebeurd? Dat de kapers, uh, de, de, de kapers uh, geliquideerd zijn. Maar dat wisten jullie toch al? Ja, wij wisten uh, tenminste direct betrokkenen. En mensen uh, ja, die erbij uh, zeg maar, uh, betrokken waren, uh, wij, wisten het, uh, wij wisten het al, de ooggetuigen en de nabestaanden. Alleen het werd altijd, uh, ja, het werd altijd uh, ontkend of uh, uh, weggewimpeld. Dus uh, ja, nu komen steeds meer feiten naar boven. En het wordt nu dus wel tijd voor een uh, grootschalig uh, onderzoek. Toen ik uh, dit las afgelopen zaterdag... Uh, dacht ik dat het me ook al heel bekend voorkwam. Los van allerlei losse flarden in de kranten sinds 1977. En herinner me dat ik een telefilm had gezien... op uh, filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Uh, een film uh, die heette De Punt. Nou ja, die liet ook in een verfilming uh, weinig te raden over. Ken je die film toevallig ook? Ja, klopt. Ik ken de film. Ik heb hem ook gezien. En die ging, die focuste heel erg in op de, een van de vrouwelijke kapers. Ja. Die eh, niet zuinig inderdaad aan vlarden werd geschoten. Uh, dat klopt. En, uh, maar, uh, uh, ik, ik, ik hou me meer, zeg maar, meer bezig met het, met het onderzoeks, zeg, uh, onderzoeksrapport van, uh, van Jan Bekkers en de moeder Riri Masse, Die afgelopen juni is verschenen. In die film overigens ging het ook nog aan over de andere kant, namelijk de mariniers die hoe dan ook zoveel jaar later toch maar enige, met, met enige trauma's worstelden. Dus het is van beide kanten hè? Ja, klopt inderdaad. Hoe sta, je, hoe sta jij daarin? Denk jij, in, denk jij in daders en gedupeerden of hoe benoem, en, jij, nee. hoe benoem je het? Nee, zoals, euh, zoals, zoals, euh, zoals het onderzoeksrapport ook voor staat. Euh, er moet gewoon duidelijkheid komen voor de, zowel voor de nabestaanden van de, van de Molukse slachtoffers. maar ook voor de Nederlandse slachtoffers. Zodat, het, zodat we met z'n allen allemaal een, een plek kunnen geven. Rocky Toeteru, goedemorgen Rocky. Goedemorgen Jeroen. Jij hebt um, ja, familie in die trein gehad. Leg ja, dat klopt. Leg eens uit. De jongste actievoerder, Domingos Romamori, is op 11 juni om het leven gebracht. En hij is een neef van mij. Hoe heb jij dit destijds uh, beleefd? Ja, we waren leeftijdsgenoten. Uh, ik was net 18 geworden, hij was nog 17. Uh, toen hij aan de actie uh, begon, uh, waren we allebei 17 dus. Um, dat was een, een bizarre periode. Ik zat uh, in Utrecht op school. en um, Twee Wat... jaar daarvoor, zoals je weet Jeroen, was de actie uh, bij Wijster. Uh, dat was in 1975. In en Bijlen? Uh, ja, bij Bijlen inderdaad. Of onder Bijlen. Ik heb toen in die periode op het lyceum uh, moeten uitleggen... waarom wij Molukkers waren op dat moment. En waarom ik hier geboren was en niet daar... Uh, ja, vanaf dat moment uh, is het voor mij ook als 17-jarige... en zeker ook voor Mingus... Uh, is het uh, uh, uh, uh, de, de positie van die Molukse gemeenschap op dat moment uh, heel erg gaan leven. Uh, het, het was een periode van, van verwarring, van uh, ja, op zoek gaan naar begrip. Uh, ik, ik heb op school moeten uitleggen, uh, hè, wat ik net al zei... waarom we hier naartoe gekomen zijn... Uh, waarom we hier tot op dat moment al uh, zo'n 25 jaar woonden... en dat het een tijdelijk verblijf zou zijn. Nou, in principe het bekende verhaal, zoals je mag veronderstellen... dat inmiddels heel Nederland dat weet waarom moeilijkers in Nederland zijn. De tweede generatie. Uh, Jij behoort tot de tweede generatie. Ja. Geïntegreerd ja. en wel, mag ik wel zeggen, toch? Ik heb mijn best gedaan, Jeroen. <laughs> maar ik constateer ook uh, dat uh, je verschillende kanten op, gaat, op, op kunt... Um, het is een kwestie letterlijk van kiezen. Jij zat daar op school. Jij was niet bij de groep die de kaping plande. Mingus wel. Wat maakt, ja. het, wat maakt het verschil, Rocky? Uh, voor mij persoonlijk uh, maakt het op zich in die zin uh, geen verschil. Uh, dat we op dat moment wisten waar we stonden... en dat we wisten als Molukse jongeren... Uh, um, uh, wat de vooruitzichten waren. Dat die tijdelijkheid uh, die onze ouders en grootouders uh, was, was voorgeschoteld... of voorgespiegeld moet ik zeggen, uh, begin jaren 50... Uh, ja, dat het wel heel erg lang uh, ging duren om terug te keren bij je vraag... waarom ik niet en hij wel... dat is een overweging die Mingus persoonlijk gemaakt heeft op dat moment... Uh, maar jij niet? Maar jij niet, ik, ik, maakte, ik maakte een andere, andere uh, afweging. En Waarom? Het is niet zozeer de afweging om, uh, om tot een actie over te gaan. Uh, we waren met z'n allen, al die tweede generatie molukkers. Uh, wij, wij voelden die verbondenheid uh, juist vanwege uh, de situatie op dat moment. Het feit dat... Uh, uh, de, de, de, de, de komst van, van onze ouders en grootouders geleid heeft tot uh, ja, de impasse. Die je, die je constateerde vanaf eind jaren 60, begin jaren 70. De, inpasse, de impasse, de de woede, het, het wens, naar de, de wens, eh, uh, een, een eigen, een eigen molukkenstaat um, ja? in te richten. Maar um, jij had bijvoorbeeld in die zo van onheilzwangere periode er ook voor kunnen kiezen... om te zeggen, Mingus, doe dit niet. Dat klopt. Uh, heb je dat ook gedaan? Wat zeg je? Heb je dat ook gedaan? Nee, dat heb ik niet gedaan. Het is een, het is een keuze die, uh, die Mingus heeft, uh, heeft gemaakt. En anderen met hem... Uh, uh, ik, je stelt die vraag aan mij. Ik, ik heb andere keuzes gemaakt. Ik heb de keuze gemaakt om mijn opleiding af te maken. Overigens, Mingus uh, bezocht op dat moment, uh, voordat hij tot actie overging, ook het VWO in Bijlen. Ja. Uh, en ja, dus uh, nogmaals terugkeren bij jouw vraag. Ik heb een andere keuze gemaakt. Uh, overigens, ik begrijp wel waarom Mingus die keuze heeft gemaakt. En met mij. Uh, veel leeftijdsgenoten op dat moment. Je bent tiener, je bent twintiger. Uh, je wist waar het om ging. Je wist al wat er in 1970 was gebeurd: de bezetting van de ambtswoning van de Indonesische ambassade. Uh, in Wassenaar. Je wist wat er in 1974 was gebeurd. Uh, uh, de, de, de acties van Molukse jongeren bij het Vredespaleis in Den Haag. Je wist wat er is gebeurd in Wijster of bij Wijster in 1975. Dus die, de gemeenschap waar wij deel van uitmaken en waar ik nog altijd deel van uitmaak uh, wist wat er aan de hand was en wist wat de de, de woede was, de, de vernedering was, de, die gevoelden wij allemaal. Uh, niet alle tieners hebben dezelfde keuze als Mingus gemaakt. Mingus heeft die keuze... Uh, en het is een fataal geworden. Nu ben jij gewoon ook als presentator, onder andere bij Langs de Lijn, maar ook op andere manieren, een redelijk prom prominente molukker geworden. Uh, ja. Met een zekere voorbeeldfunctie. Zeg jij in, met die status ook dat de onderste steen boven moet komen, zoals Emerson Terminator net heeft uitgelegd? Absoluut, Jeroen. Uh, uh, ik maak dan ook van de gelegenheid uh, gebruik om het om, om te beperken tot, tot één vraag en feitelijk één oproep. Als er zoveel informatie in de loop van de tijd bij stukjes en bij beetjes naar buiten komt... dan kan ik niet anders uh, stellen dan dat er absolute openheid van zaken moet komen... Dus na de schadevergoeding aan de weduwen, maar dan gaat het over de politieke actie. Moet er ja. nou iets een dergelijke, uh, um, ja, een dergelijke dynamiek komen in de discussie? Met excuses en al en schadevergoeding? Nou, dat is, dat, dat is uh, voorsorteren die ik, uh, het voorsorteren dat ik nu niet wil maken. Ik wil eerst openheid van zaken. Er is nu te veel uh, blijven liggen of onder de tapijt geschoven... Hè, als je de berichten uh, zou moeten geloven. Uh, waardoor het niet anders kan anno 2013... voor welke betrokkenen of welke nabestaanden dan ook... dat er absolute openheid van zaken komt. Dat is één. En het tweede, Jeroen... Uh, uh, als ik uh, dan uh, kijk naar de reactie van minister Opstelten op basis van Kamervragen, juist naar aanleiding van het onderzoek, waaraan onder andere Emerson een bijdrage heeft geleverd, uh, die we zojuist hoorden, dan, dan vraag ik ook nou, ik durf zelfs te, te, te zeggen, dan eis ik ook moreel leiderschap van het kabinet, om hierin het voortouw te nemen. Ik ga naar Noes zei hier in de bus het Teloe en blijf hangen net als Emerson. Noes Solisa, inmiddels 61, was destijds woordvoerder van de bijna, kapers. Bijna 61. Ja, goed. <laughs> Mooie grijze krullen. Goedemorgen. Uh, ja, je goeiemorgen. Uh, <laughs> okay, je was destijds nauwbij betrokken. Nu hoor jij deze verhalen, onder andere van Rookie... ook de op opstelling van Emerson Terinate. Ten eerste, je was er dichtbij destijds. Dat klopt. Hoe, hoe zat dat precies? Wat was jouw rol? Even voor de duidelijkheid. Mijn rol was in feite begonnen in 1975. Toen uh, met de gijzeling uh, van de trein in Wijster en de bezetting van het consulaat in Amsterdam. Uh, de media die zocht naar personen uit de melkse samenleving uh, waar ze in, in gesprek uh, wouden gaan. Uh, ik werd uh, als jonge jongen uh, naar voren geschoven door twee uh, wat oudere volwassenen. En ja, sindsdien ben ik in, in, in die rol uh, ingegroeid. Blijkbaar omdat je een goede woordvoerder had. woordvoerder was. Uh, nou ja, goed, in, in die tijd waarschijnlijk wel, ja. ja. Nu komt dit allemaal naar buiten. Uh, eerder in de uitzending blijkt al... jullie wisten het. Dus wat vind je ervan? Ook gelet op het feit dat uh, Jan Beckers dit allemaal zo onderzo onderzoekt. Kijk, uh, Jan Beckers en, en, zijn, uh, en zijn vrienden die hebben... Uh, ...uitstekend werk verricht. Uh, er is een, uh, een onderzoeksrapport verschenen... ...en toen is in feite dat hele proces, uh, proces in een beweging gekomen. Er zijn kamervragen gesteld door, uh, door onder meer Harry van Bommel. En uh, ja, nu is, is er weer, zijn er weer nieuwe feiten uh, naar boven gekomen. En ik sluit me volledig aan aan de voorgaande sprekers... ...dat er uh, duidelijkheid in uh, moet komen hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan. En ook duidelijk moreel leiderschap. Zoals net geopperd door Rocky Tony utero uh, dat, uh, dat vraagt enorm moed van uh, de politieke leiders. En ik hoop dat ze dat ook doen. Dan moet er onherroepelijk ook aandacht zijn voor de andere kant. Ik zei dat al net bij het schetsen van uh, de film die is vertoond. Het uh, is een uh, niet geromantiseerde, maar gewoon... ...harde weergave van de werkelijkheid... Uh, ...heeft een van de mariniers net gebeld met ons, huilend. Hij heeft het nooit um, willen bespreken, alleen met zijn partners. En hij zei tegen mijn redacteur Mario... ...dat Molukkers geen idee hebben wat dit teweeg heeft gebracht in hun kring. Zij als schutters kregen geen nazorg... Hij noemt premier Dries van Acht een grote scheiterd... want die kon geen besluit nemen, volgens Marinier Schutter. Op enig moment hadden we de kapers onder vuur... maar we mochten niks doen van Van Acht. We waren daardoor te laat. Van Acht heeft nooit zijn verantwoordelijkheid genomen. Dat, Noes Solisa, is toch ook de andere kant van het verhaal. Want jij begon uh, ook uh, met de vraag van... Ja, wie zijn eigenlijk uh, de slachtoffers? Ja, daar zijn uh, verschillende mensen, verschillende groepen zijn in feite slachtoffer, uh, slachtoffers. Uh, hier hoort ook uh, de mariniers, als je dat verhaal van Kees Kommer uh, ook hebt uh, gelezen, zijn interviews, afgelopen, afgelopen maanden. Uh, in feite is Kees Kommer, uh, de commandant van de scherpzetter, mm -hmm. uh, of plaatsvervangend commandant, is ook in feite een, uh, een slachtoffer. Ja. Uh, hij voelt zich belazerd, uh, in feite gemanipuleerd door uh, besluit... Verkeerd uh, voortgelegd. Uh, verkeerd voortgelegd. Nou, uh, Diverse slachtoffers, ook uh, uh, nabestaanden, zowel van de Molkse kant als ook van uh, de Nederlandse kant, waar uh, twee slachtoffers zijn gevallen. Ja, maar goed, er was een hele grote onduidelijkheid... of de gijzelaars mogelijk geëxecuteerd zouden worden. Dus er is ook gehandeld op basis van schimmige, wazige, onduidelijke informatie. Met die situatie zitten we nu. En eh, op weg naar duidelijkheid heeft het grote zwijgen van een paar decennia... niet geholpen natuurlijk, Emerson Ter uh, <kluisteren> Dat klopt. Het is gewoon weggemoffeld, toch? Ja, klopt. En het is ook, het is ook, onbegrij het is ook onbegrijpelijk dat uh, Van Acht vlak na de uitzending of vlak na de beëindiging van de treinkaping heeft geroepen dat, dat de mensen niet zijn omgekomen door een kogel van regen, terwijl er nooit een onderzoek naar... Uh, uh, ...heeft plaatsgevonden wat er daadwerkelijk daar in die trein is gebeurd. Dus waarom speelt hij destijds zijn uitspraken over? Er was een rapport, een toenmalige ambtenaar, Heers Berlijn heeft dat in de laag gelegd. En iedereen had er belang bij dat er vooral over werd gezwegen. Rocky to ja, Rocky Toeteru. Nu, ja. nu begint het praten weer. Dan heb je ook zo'n gevoel van, het heeft wel erg lang geduurd. <laughs> Meer dan dertig jaar. Ja, Jeroen, de vraag stellen is het antwoord geven. Uh, maar uh, uh, ik, ik wil graag juist aan de hand van jouw opmerking zojuist een, een, een punt maken. Uh, het, het is inderdaad al 36, 37 jaar na dato. Maar zolang er nog zoveel onbeantwoorde vragen zijn... Uh, dan blijft het tot op de dag van vandaag actueel. Of het nou voor ons als Molukkers is... of het voor de directe, direct betrokkenen is, de nabestaanden... Uh, zowel aan Nederlandse als uh, Molukse zijde... Uh, de defensieprofessionals die erbij betrokken waren... Mm -hmm. uh, de politieprofessionals die erbij betrokken waren... Ik, ik mag veronderstellen dat een ieder duidelijkheid wil... en openheid van zaken. En dan kunnen we op basis van feiten kunnen we een standpunt bepalen. Destijds was het uh, in ieder geval duidelijk... Een, een, een gewelddadige uiting... van allerlei woede en frustraties. Het is inderdaad wat je zegt 37 jaar later. Hoe beoordeel jij de situatie nu... van het moeilijkste deel van onze samenleving... Rockieto-Houteroen? Nou... Uh, juist het artikel van uh, Anna van Nes afgelopen zaterdag in de Volkskrant... en opnieuw publicaties van haar collega's gisteren in dezelfde Volkskrant. Het onderzoek van Jan Bekkers, uh, de initiatieven onder andere van Emerson. Uh, daar Het onderzo praten wij onderzoek, over de onderzoek, onderzoek van advocaat Lisbeth Zegveld. Exact, daar praten wij over. Uh, het houdt on ons bezig. Maar hoe is het uh, met de Molukkers nu? Hoe... Hoe, hoe gelukkig of ongelukkig zijn ze? 37 jaar na dato, naar jouw oordeel? Nou, ik, ik kijk nu uh, via de computer uh, naar de bus uh, en ik zie Noes daar uh, zitten. Met ons gaat het redelijk goed. Is dat, zo, is dat zo, Noes? Is dat zo, Ja, denk het wel. Dat, ja, ja, met ons mij gaat, gaat, het gaat het ook redelijk goed, goed, ja. goed uh, Jeroen. Alleen uh, uh, dat wat er toen is gebeurd blijkt maar eens te meer voor welke betrokkenen dan ook... in de Nederlandse samenleving... Uh, het houdt ons bezig. en uh, Het houdt ons op een pijnlijke... op een bittere manier bezig. En ik zou zo graag willen dat er... vanaf nu, as we speak... dat er openheid van zaken gaat komen. Noes, zo. Kijk, uh, historisch gezien... is het een melkse uh, uh, volk... die voelt zich slachtoffer. Nu weer met het... Ontkennen, het uh, miskennen en een sluier over dat hele voorval... voelt zich de Molukse gemeenschap... of althans delen van de Molukse gemeenschap... opnieuw dat zij uh, belazerd worden. Kijk, die pijn die komt weer opnieuw naar boven. Naast de pijn van de mariniers, ik zei het al. Er is een Jaap aan de, aan het, aan het, aan de telefoon. Een van de bells, Jaap, goedemorgen. Goedemorgen, met Jaap. Ver, vertel. Uh, ik persoonlijk met alle respect voor de Melukse zaak. Uh, hoe die afgehandeld is na 1951, daar ben ik het totaal ook niet mee eens. Maar op het moment dat waar ook ter wereld, welke actiegroep dan ook naar de wapens schrijft, schijpt, heeft de regering alle recht om zich hier tegen te verdedigen. In dit geval ook nog in het achterhoofd houdende de kaping en de gijzeling in Wijster... waar wel degelijk slachtoffers zijn gevallen. Uh, uh, kan ik niet anders als concluderen... de regering heeft hier een juiste stap genomen. We draaien de zaak eventjes om... op het moment dat wie dan ook... de wapens opheft naar de uh, Molukse gemeenschap. Wat gaat de Molukse gemeenschap dan doen? Dit, die tolereert dit ook niet. Ik zou bijna zeggen... Hoe pijnlijk, hoe kwetsend misschien, laat het rusten. Jaap, dankjewel. Antwoord van Noes. Ja, antwoord van Noes, Olisa. ten eerste. Laat het rusten. Geweld is met geweld beëindigd. Aan de andere kant is, uh, is, is het zo, uh, de staat heeft de monopolie uh, over het geweld. Maar daar het, zijn, was, het, was staats, maar, het was staatsmoord, heeft iemand ja. hier gereageerd. Maar, daar zijn, uh, maar het gebruik van, van geweld, daar zijn gewoon regels uh, voor. Uh, Harry van Bommel heeft daar vragen, heeft daar opmerkingen over gemaakt. En ik... Uh, ik hoop dat het onderzoek dat daar uh, straks komt ook hier duidelijkheid in, in verschaft. Wij hebben gebeld met Angeline IJsink, uh, woordvoerder Defensie namens de Partij van de Arbeid. Maar die wil pas reageren als uh, de antwoorden komen van het kabinet. Ja, nou goed, dit, ik zei het al, dit duurt weer tot volgend jaar. En langer waarschijnlijk. Nou ja, ik heb, ik heb begrepen dat in, in januari uh, minister van Opstelten komt met, uh, met antwoorden op vragen van, uh, van, uh, van van Bommel en van, uh, van de PvdA. Ik denk dat Ivo Opstelten geen drones nodig heeft om deze waarheid onder ogen te zien. Het is zo duidelijk. Het is zo hard van beide kanten. Ja, dat, dat, daar kan ik jou alleen maar in, in, in, in bevestigen. Mag ik nog een korte opmerking maken, Jo. Rocky, ja zeker. We zijn bijna ja. aan het eind van de uitzending. Je kent ja, het. Het. ja ik, ik probeer het uh, kort te houden. Uh, het gaat mij uh, uh, ook uh, vooral, als er openheid van zaken zou kunnen komen... om de afwegingen die voorafgaand aan 11 juni zijn gemaakt... op grond waarvan is uiteindelijk besloten... tot deze vorm van uh, wat uiteindelijk dan de bevrijdingsactie uh, is gaan heten... van de punt 1977. Dat is mijn korte opmerking en tegelijkertijd vraag. Dat duurt nog even. Emerson, Teinaten, dank je wel dat je ook meedeed. Sulisa, volgend jaar ongetwijfeld meer. En dan zal er misschien eindelijk een keer vrede zijn in deze kwestie. Dank je wel, vanuit Assen. Oké, okay, dank je wel, Vanavond om zeven uur. Ja, en wat doe je nou als ik niet open? Martin Schimek.